Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland heeft op de Olympische Winterspelen een record aantal gouden medailles behaald. Rijke Groenewoud pakte op de massastart de eerste plek en haalde daarmee het tiende goud binnen. Jorrit Bergsma won vanmiddag goud op de massastart bij de mannen. En Nederland staat nu op plek drie in de medaillespiegel. Naast de tien gouden plakken behaalden de Nederlandse sporters ook zeven keer zilver en drie keer brons waarmee het totaal uitkomt op 20 medailles deze winterspelen in Milaan. Belangenorganisaties voor ouderenzorg waarschuwen voor het kabinetsplan... om de eigen bijdrage voor wijkverpleging weer in te voeren. Die maatregel moet zo'n 200 miljoen euro per jaar opleveren... maar zorgprofessionals denken dat het leidt tot verwaarloosde ouderen... zeggen ze tegen Nieuwsuur. Zaken als steunkousen, aantrekken en hulp bij dementie... worden nu nog volledig vergoed door de basisverzekering... Maar de coalitiepartijen willen dat ouderen er binnenkort weer zelf aan mee betalen. Bij een schietpartij midden in een overdekt winkelcentrum in Arnhem is iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde vlak voor de ingang van een speelgoedwinkel, midden tussen het winkelend publiek. Agenten konden buiten het winkelcentrum een verdachte aanhouden. Twee vliegtuigen van KLM zijn vanochtend tegen elkaar aangebotst op Schiphol. Niemand raakte gewond. De botsing tussen de twee Boeing 737's gebeurde op de grond. De passagiers en de bemanning van beide vliegtuigen zijn naar de gate gebracht. Eén vlucht was net geland en de ander zou vertrekken naar Athene. KLM zegt dat alle passagiers omgeboekt zijn naar andere vluchten. Beide toestellen zijn naar een hangar gebracht voor controle. Hoe de botsing op Schiphol kon gebeuren wordt onderzocht. Het weer, het is bewolkt en vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur zakt nauwelijks. En ook morgenochtend nog stevige buien. In de middag is het droog en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Knopert Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haardem dicht. De vertraging is 10 minuten.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 Maar eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit. En dat is mijn schuld. Het kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voel. Maar toch is mijn hart nu wel leven met twijfel vervuld. Het leven een andere weg Het is niet meer waar Wat ik toen heb gezegd De toekomst die jij voor ons zag Is nu sneeuw voor de zon Ik weet als geen ander Hoe jij je nu voelt Je bent bij mijn weg En soms gaat het niet goed Ik wou dat je hier even was Ik je aan de oh.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 vandaag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 Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet, ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb al honderd keer gelezen wat je aan me schreef, dat je na al die tijd nog op me bent gesteld. Ik had je nu Toen pakte ik mijn auto en ik scheurde naar je huis, want ik wou niets liever. Ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang. Jij hielp mij daar doorheen. Bij jou op de nek, oh dat was te gek. Zo'n mooie tijd voor mij. Bij het avondlicht.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 Zeg ja, maar meteen, als ik haar zie, zijn we liever alleen. Hallo, hallo, lang niet gezien inderdaad. Maar serieus, ik heb liever dat je gaat. Want haar agenda neemt zij niet zo nauw. Waarom spreekt zij vanavond hier af met jou? Ze zei toch echt, ik hou van jou. En die is een te veel. Ze zei toch echt, ik mis jou. Je snapt dat ik haar niet deel. Ze zei echt dat ze mij wou. Wil zij dan jou erbij? Je kan maar haar verlangen, maar ze hoort. Nou, ik denk dat ik haar even bel Vergeet het man, ze neemt niet op zo snel Probeer het nu, nu al zeven maal. Ik denk bijna, ze geeft ons een signaal Ze zei ze toch echt, ik hou van jou en 3 is één te veel. Ze zei toch echt, ik mis jou Je snapt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 ZZFM Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd dat in jouw ogen de onrust en de spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Hier naar beneden, toen jij me geliefd. Kom weer naar boven, zie mij in staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen. Jij ging naar die andere Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het geef is pijn. Hoor mij geven, niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet doen. Het kan me niet schelen, wat je nu doet. De strijd gestreden, de spanning pijn. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Kom me herboren kan er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij hier nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen. Jij ging naar die andere. Ja. Yeah.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 Ik kan niet delen, blijf jij bij mij, ik moet het veren. Van een vlam die niet dooft, krijg het niet uit mijn hoofd, het museum van onze jaren. Ik heb het zelf gebouwd, vol herinnering gestald. Het mooist dat ik wil. kan dromen het begint bij het begin waar ik jou zo bemin een belofte van wat ging komen overal samen naartoe nimmer waren de moe, elke hindernis Genomen. Het museum van ons, dat verschillende zalen. Kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verborgen. Aangegaan Alles konden we aan, Ons geluk Komt gewoon Niet te varen De maan komt langzaam op En ik zit te staren Alles is me zo lief Zelfs die laatste brief Gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. Het museum ging dicht. Het museum van. I to ah. be. Je krijgt mezelf niet voor mijn kop zal slaan Wanneer ik voor de spiegel sta Oh, laat me nu mijn gang maar gaan Ik trek me er toch niets van aan Ik zal altijd dezelfde zijn Ja, wat je ziet is wat je krijgt En heel misschien heb ik het mis Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is Heb afscheid moeten nemen veel dingen, dat dit mij als bij iedereen veel pijn Maar hoe het zijn, ik laat me toch niet dwingen Ik moet mezelf zijn Dus laat me nu mijn gang maar gaan Ik trek me er toch niets van aan Ik zal altijd dezelfde zijn Ja wat je ziet is wat je krijgt ik Mezelf niet voor mijn kop zal slaan Wanneer ik voor de spiegel sta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 Je en heel misschien heb ik het mis Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is Vraag je niets meer, want jij liegt ieder voor steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het staat en ik ben met je klaar. Het is er mooi geweest, wil van jou ook geen.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 Je koffer op straat, we kijken maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij. Verdwijnen uit mijn leven Nee, en je komt er bij mij Echt nooit meer <middelen> Ik heb het liefde dat je nu gaat Verdwijnen uit mijn leven geen zin En wat jij achterlaat Is pijn en wilde verdriet Maar al die tranen zie jij zeker niet Ik liever dat je niet gaat verdwijnen uit mijn leven Nee je komt er bij mij Oh nee, en je komt er bij mij echt nooit meer. En jij die naar me lacht Ik kon het bijna niet geloven Dat ik jou zou tegenkomen Ik ken je al zo lang Schat jij bent mijn day one Ik ben je man Ik ben je man Ja, jij bent het voor mij Voor eens en altijd Wil je nooit meer kwijt Ik kan het niet geloven Dat ik zo is gelopen. Jij ja, je bent mijn day one en ik ben je ma. Heerlijk lieve schat, had je dit verwacht dat wij elkaar weer tegenkwamen? Duizenden verhalen We leken te verdwalen, maar nu.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 is ZFM, 106.9FM. wat fouten heb begaan en die maak ik niet zomaar ongedaan. Ik was mezelf geraakt. als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. for your